Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Israëlische luchtmacht heeft de afgelopen nacht 40 doelen in heel Gaza aangevallen. Daarbij zijn volgens het Israëlische leger tientallen gewapende mannen uitgeschakeld. En ook zouden de en in andere infrastructuur van terreurgroepen zijn vernietigd. Vanaf de Middellandse Zee nam de Israëlische marine militanten onder vuur... die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische militairen. Bij een Israëlische aanval vannacht op een huis en een opslagplaats in Centraal-Gaza zijn 18 leden van één familie omgekomen. Dat meldt persbureau AP. De vader van het gezin werkte samen met het Israëlische leger bij het verspreiden van vlees en vis in Gaza. Een man van 61 uit Vegel is aangehouden in verband met de dood van een vrouw van 84 in Os...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 Een 24-jarige verdachte is opgepakt en zit vast. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn bewoners van het AZC. Volgens Omroep Brabant was er sprake van een uit de hand gelopen ruzie. En na de natuurbrand van de volgende maand... mogen inwoners van Jasper in Canada weer terug naar de stad. 25.000 inwoners en toeristen moesten de plek eerder verlaten. Wijken aan de zuidkant van de stad Jasper zijn verwoest door het vuur.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 Maar die uh, met name bekend is van uh, I Feel for You. Jacques Kanda, daar hebben we het dan over. En dit was uh, een andere single van haar, uh, hoor. De I'm Every Woman. Aan het begin van de twee uur van Zandvoort op zaterdag. Hete temperaturen hier in de studio. Waarschijnlijk ook bij jou uh, thuis. Uh, ja, we hebben echt uh, nu vol zomer, uh, Thomas. Ja. Ja, lekker hoor. Ja. Dus genieten van het uh, mooie weer. En wij gaan zo dadelijk uh, onze neus steken in de Formule 1. En welke teams er uh, inmiddels allemaal gearriveerd zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. En, en daarvoor gaan we contact opnemen met Bas van Bas, Bodegraven. Ja. Ja, die staat al een paar dagen bij de ingang van het circuit en houdt alles in de gaten. Dus wij uh, gaan ze dadelijk Bas even bellen. Ik ben heel benieuwd. Zeker. En wat gaan we voor de rest uh, nog meer doen? Uh, we hebben de evenementen. Ik heb nog wat nieuwsberichten. Dus ja, we hebben weer een uh, bom voor uurtje. Ja, en Basse uh, met ba Basbellen natuurlijk. Zeker. nou, zodadelijk ze kort over drie. ZFM live live.nl, dan uh, kijk je live mee. Studio Tolweg Tina. Ook die is inmiddels versierd, klaar voor de Formule 1, de race van uh, volgend weekend. Ik denk van, dit komt me bekend voor. Nou, dat klopt hoor. Het is gewoon weer een uh, oude plaat uh, die ze gepikt hebben. Een beetje Bring It Back, Sing It Back. En dan maakt de Summers Back uh, van uh, A-Lock en uh, Jazz Clean... op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Een hele goede middag. En zo dadelijk uh, Bas van Bodegraven. Ja, hij komt eraan hoor. Met uh, de nieuws dus, uh, vanaf het circuit uh, hier in Zandvoort. En hier is Aino Corrida. Zonnige dansclasses. Quincy Jones hoor je met uh, I Know Corrida. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, normaal gesproken doen we die om kwart over vier met uh, Randall Lawson. Maar nu hebben we even een uh, ingelaste Pit pitreporter, uh, Thomas. Ja, klopt. Want wij gaan naar uh, Race Café uh, Robble toe. En als we het over Race hebben, hebben we het ook over Bas van Bodegraven. Nou, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Zeker als... weten. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag, jongens. Go Goedemiddag. Goed je te spreken, man. Ja, eentje gelijk. Ja, hartstikke leuk. Een even geleden. Ja, ja, zeker weten. En uh, ja, we genieten al uh, eventjes van uh, je live beelden vanaf uh, de ingang van het circuit. Ja, dus uh, ja, ja, we dachten van nou, we gaan hem vandaag even bellen. Willen we alles over weten? Ja, dat kan. Ja. Wat wil je weten? Ja, want uh, <laughs> ja, jij bent zelf voor de mensen die het uh, niet weten, Bas. Wat, uh, wat doe jij en wat heb jij met de Formule 1? Ik ben op een. Uh, een uh, eigenlijk. een, uh, een dacht dat ik me een beetje verveelde. Ben ik ooit een Facebook begonnen over Martens Stappen. En dat is uit de hand gelopen. Op Facebook hebben we. Een, en eigenlijk op alle social media. Samen hebben we nou 220.000 volgers. Sip. En uh, ja, op YouTube, uh, dat is eigenlijk ons leukste platform. Daar hebben wij. Uh, 16.000, zeg ik goed, Ja, 16.000 volgers. En uh, daar gaan wij uh, veel op livestreamen, En eigenlijk ons doel is. ...om de mensen die om wat voor reden dan ook niet bij een race kunnen zijn... ...het gevoel te geven dat ze toch een beetje bij zijn. Dus wij filmen niet de races of zo of de kwalificatie. Wij filmen alles wat er omheen gebeurt. Dus op de campings, bij restaurantjes waar ze wel naartoe moeten... ...waar ze niet naartoe moeten, tenminste naar onze mening... En uh, ja, mensen, ik krijg, ik, ik krijg ook regelmatig het, het beste compliment. is allemaal oh, wat leuk. Uh, ik heb het gevoel dat ik zelf een beetje bij ben. Nou, ja, dat uh, is precies wat we willen. Nou ja, dat en vinden dat wij, wij ook zo leuk, uh, Bas. Want uh, ja. ik kan nog van een paar jaar geleden herinneren. Volgens mij was dat uh, in Spanje. Zat je op een hele lege tribune alleen, zeg maar. En dat was uh, tijdens de vrije training. Toen was dat nog niet allemaal zo live op tv. Dat je het uh, kon volgen. En toen liet oh. jij... Uh, ...de beelden zien of het was van een testdag, volgens ja, mij. Dat klopt, dat weet ik. Dat was van een wintertest, ja. ja. Toen, was, toen werd hij nog gehouden in Barcelona. Ja. Jammer genoeg is dat niet meer het gerucht gaat dat het in 2026 wel weer komt... ...omdat er dan heel veel uh, ja, nieuwe dingen worden toegevoegd aan de auto en zo... ...en dan moeten ze sneller kunnen handelen, want nu is het in Bahrein ...en dat is veel te ver reizen als ze even een nieuwe vleugel moeten hebben... ...of een iets uh, en, en met die nieuwe onderdelen die op die auto's komen... Uh, ...gaan ze die wintertesten wel weer misschien doen in uh, Barcelona. En dat hoop ik, want dat is, dat is eigenlijk, voor mij was dat het mooiste uh, tijd van het hele seizoen. Ja, klopt. En uh, ja, de mensen waardeerden het ook en ik zelf ook hoor. Het was, was yes. gewoon hartstikke interessant. Ja, leuk, dankjewel. Ja. Ja, het is ja, jammer dat het niet meer is, maar het is hier in Zandvoort ook hartstikke leuk. En, het is, het is een heel raar. Vandaag zei iemand van, ja, je ziet eigenlijk niks, want er kwamen geen vrachtwagens een, een uurtje lang. Hij zei, maar het, het is toch gezellig, het is gewoon rustig tv. En, een jongen zei, ik, uh, ik werk in mijn garage, ik leg de telefoon uh, met de livestream leg ik op mijn gereedschapkaart. En dan luister ik mee en op het moment dat er iets te doen is, dan pak ik snel mijn telefoon. <lacht> en, uh, ja, en zo zijn veel mensen, vinden het toch heel leuk. Maar dat is wel mooi. Ja, je hebt niet echt mensen vinden dan niks aan, want je weet niet of er iets aankomt. Ja. Maar uh, ja, toch uh, waren we, we vandaag op t, uh, ja, ik 300 kijkers en dan wordt, er, dan wordt je geüpload door YouTube en dan later zijn er twee, drie duizend. En ja, we hebben gisteren kwamen vrachtwagens binnen en. Uh, vanuit Bloemendaal, zes stuks, en uh, die, die video is al 60.000 keer bekeken, dus dat is uh, direct, dat is leuk. Zo, so, uh, ja, dat, uh, dat zijn geweldige dingen, want uh, ja. Ja, welke teams heb je tot uh, nu toe allemaal uh, zien aankomen hier in Zandvoort? Ja, het zijn natuurlijk niet alle teams, uh, uh, we komen in één keer met, met de hele zorg. dus dan komt van twee auto's van dat team en dan van dat team, maar wat we gezien hebben gisteren en vandaag is vooral uh, McLaren, Williams. Uh, Haas en Red Bull. Vandaag kwamen er een mooie, Ik was net op live livestream, tien minuten. Kunnen mensen nog terugkijken als ze willen. En toen uh, kwamen drie Red Bulls... Uh, ...voller na het uh, mooi gepoetst... Uh, de, de, ...de ingang uh, inrijden. Dus dat was fantastisch. Jazeker, ja, en volgens mij had je de... Ja, we blijven het inderdaad zo noemen. De Torre Rosso's uh, ook nog uh, gezien. Ik, ja, ja ik, ik blijf nou Ik, ik heb uh, wel wat van de inderdaad, Torre Rosso's, ik blijf zoeken. So, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ik vind het ook heel jammer dat het zo niet meer is. Maar uh, in ieder geval, die heb ik ook wel een paar gezien. Maar niet in volle handen, zeg Je maar. Die ook heel veel teams. Die hebben gewoon alleen de, de trekker, zeg maar. Met een embleem van het team. En dan hang ik achter een gewone trailer met zeil. En ja, dat, dat doet mij heel slecht niet zoveel. Maar die, die, die, die Red Bulls, die waren echt compleet uh, ja, Red Bull gestikt Dat is echt fantastisch. En ik heb ze echt al heel veel keren gezien. Maar elke keer uh, word ik toch heel blij was als ik ze de rotonde op zie draaien. Ja, ja, dat is uh, mooi om te zien hoor. En uh, ja. Ja, ik was uh, van de week ook uh, even op pad en toen uh, kwam ik... Uh, nou, volgens mij kwam de bandenleverancier uh, kwam, uh, even langs met ja. een paar uh, vrachtwagens. Pirelli? Ja, ja klopt. Ja. Die hebben we ook nog gezien. Die ja. zijn ook heel mooi hoor. En uh, de, de grap is, is uh, wij waren in uh, Imola en daar uh, zaten drie uh, chauffeurs van, uh, uh, uh, van Pirelli. En daar raakte mee in gesprek en die bleek een mede ja, voor jullie mede, uh, die, die bleek ze heel goed kende, Nop, en uh, daar zijn we zelfs op een barbecue geweest, waar hun ook waren, alleen we hebben elkaar toen even niet gesproken. En zo is het maar een hele kleine wereld en, uh... Ja, die hebben ons heel veel verteld over hoe het eraan toegaat. En je hebt truckies. En je hebt, nou, je hebt, ze hebben allemaal bijnamen, die, uh, die mannen die daar uh, uh, werken. Dus ja, mooi is dat. Dat is wel inwikkeld. Ja, het is prachtig. Ja, zeker. Even je bedoelt uh, Nop Bijners uh, waarschijnlijk? Ja, ja, precies. Ja, precies. ja, precies. Ja, ja, ja. Je ja. Ja, kent een van de, van de, ja, hoe zeg je dat, leidinggevende van het heel Pirelli gebeuren. En die had een barbecue georganiseerd. En, en dan had hij mijn man uitgenodigd. Nou, dat was hartstikke gezellig. Alleen toevallig... Die, die chauffeurs die we daar in Nimmerland tegenkwamen... Die, die kwamen later dan ons en daardoor hadden we ze niet gezien. Maakt niet uit verder, maar was wel heel gezellig. En waarin? Oh, in, uh, waarin wat, wat maakt Zandvoort nou Zandvoort, zeg maar, met de Formule 1? Ja, dat is een goede vraag. Uh, <laughs> het is hier. We, wij komen hier al eigenlijk uh, sinds uh, de, de Italia-Zandvoort-dagen... waar Max ook aan meedeed. Dus dat is nou een jaar of tien. Oh, ja. En wij hebben nou ook al zoveel mensen leren kennen. Uh, ik noem ze maar even locals... En het, het is een beetje thuiskomen voor ons. We vinden het hartstikke leuk, het is gezellig, het is, het is niet zo massaal als op veel circuits en zo. Het, uh, het is echt een het dorpje. Echt dor, het dorpje vinden wij fantastisch. Ja. ja. En we hebben ook extra tijd. Normaal uh, proberen, proberen wij op maandag of dinsdag voor een race proberen wij er te zijn. Maar als het even uitkomt net als nu, dan zijn we er al een dag of tien van tevoren uh, voor, de, voor het raceweekend. En, dat bevalt ons heel erg goed. Ja, leuk om te horen. Ja, en dan volg je al die ja. uh, auto's, of uh, de vrachtauto's die uh, aankomen en zo. Daar ja. bij de ingevangen van het circuit. Maar uh, ja, hoe beleef je verder, Zandvoort? Uh, hoe uh, vind je dat uh, de ontwikkeling is met uh, de vlaggetjes en uh, de aankleding en dat soort uh, dingen? Ja, dat vinden we heel erg leuk. We hebben zelf ook die GoMax vlag en, uh, ja. en veel zandvoorters Sandvo die ons dan... Uh, van tevoren al aanschrijven: van ...hé hey Bas, uh, kunnen we hem weer ophangen bij ons? En uh, ja, nou, dan hangen er volgens mij een stuk of vier uh, nou in, uh, in het dorp. En uh, het is zo leuk, al die vlaggetjes en het leeft echt. Wat ik zo mooi vind, is als je als, je als buitenstaander bent en je komt hier aan. Dan, dan, dan krijg je het gevoel dat het hele dorp het geweldig vindt dat uh, de race hier gehouden wordt. En dat is volgens mij ook zo. Maar er zijn natuurlijk genoeg dorpen en steden van andere races die er helemaal niks om geven. Ja, en nee, dat, dat klopt. Het antwoord is echt, echt leuk. Ja, het leeft echt hoor, het hele jaar door hebben we het erover. Ja, ja precies. Dus zijn er ja, vreef, zijn er maar een paar zorgereinigd uh, <lacht> tegen <ik>, tijdens <lacht> ja. de Formule 1. Maar voor ja, de rest vieren vr, we allemaal feestje. Ja, dat moeten we negeren, want dat verandert toch niet. Nee, dat is ook zo. <laughs> ja, ik heb je trouwens het uh, nieuwtje al gehoord dat uh, een van de Red Bull auto's uh, volgende week uh, te zien is uh, op de boulevard? Ik heb het gehoord, ja. Vanaf donderdag heb ik het gehoord. Ja, dinsdag. Dag. Dinsdag uh, komt Deerdag hij op al. de boulevard. Ja, En dan uh, sta, staat hij daar tussen 2 uh, uur en half zeven. Wordt hij tentoog Oké, okay, te gek. En dan kun je foto's maken. En dan wel. kun je foto's maken, ja. Oké, okay, super. Ja, ik zal het bij ons op de Facebookgroep ook even vermelden. Ja, dat en is echt een, nou, een uh, hot uh, nieuwtje wat we binnengekregen hebben. Dus, uh, ja, ik wist dat hij kwam, maar ik wist verder geen details. Dus hier tussen 2,5 zeven, zei dat? Ja, en dan uh, niet in een, uh, in een uh, glazen kooi, ah, maar uh, gewoon uh, weer los. Fijn, leuk. Ja. Dat is leuk. Ja, mooi zeg. Nou, dan zou ik zelf ook wel even te vinden zijn. Ja, dus uh, Boulevard de Fausje, twee uur de... Uh, Formule 1-auto van Max Verstappen. En dus, uh, de wethouder Jan Jaap De Kloet uh, is er ook bij en die onthult hem dan. Oh, leuk. Helemaal en, goed. Ik ben toch wel heel benieuwd, Bas. Hoe gaat jouw Formule 1-weekend eruit zien volgend weekend? Oh, nou, dat, uh, dat is eigenlijk al vrij duidelijk. Uh, wij, wij kennen dus intussen al best veel mensen en hebben daardoor een mazzeltje gehad. Op vrijdag uh, zitten Ingrid en ik, mijn vriendin, zitten wij in de, in de panelclub. Oh. Dus dat is wel heel exclusief. Mooi. En dat, dat kost normaal een bak geld waar wij het niet kunnen betalen en er ook niet voor over hebben. Maar nu zijn we gemat, om het zo maar te zeggen. Dus daar zijn we op vrijdag. Op zaterdag uh, zitten wij op de pitkwens, dus tegenover de pitboxen. Dat is ook super. En op zondag uh, denk ik uh, dat we bij Rabble voor de tv gaan zitten. Want uh, ja, wij gaan naar heel veel Grand Prix. En als je dan overal de kaarten moet kopen voor het volle weekend... Voor twee personen, dat dus ja dan ben dan, dan, dan. Moet je, je inmiddels multimiljonair zijn volgens mij. Ja, ja, en ja, dus wij uh, hebben je ziet uh, hoe moet ik het zeggen, als je op een circuit kijkt en race, dan wil ik eigenlijk alleen maar als ik ook een scherm voor mijn neus heb. Dan ja, zie je dan ook dan meer dan, dan heb ik het idee hoor? Ja. Ja, en dan kun je het ook bijhouden. Hè, want ja. na de pitstops weet je helemaal niet meer hoe het zit. Nee. En, uh, ja, en dan ben je gewoon duizend uh, euro kwijt. Nou ja, daar ja. uh, hebben wij het niet voor over. En daar kunnen we zeker ook niet voor alle Prix betalen. Dus uh, de vrijdag en zaterdag uh, doen wij ons ding. En op zondag, ja, misschien komt er nog iets op ons pad. Maar uh, bij Rabbel is het ook hartstikke goed toeven. Dus uh, geen probleem. Ja, zeker weten. Een mooi plekje om de race te gaan kijken bij Rabbel, toch? Uiteraard. Ja zeker. ja, zeker. En daarna, door naar nee. Italië. Ja, wij vertrekken maandagochtend meteen, heel misschien dat ik nog even op de circuit kijken en een livestream doe om te kijken wat er vertrekt. En, uh, en anders onderweg filmen waar we allemaal in gaan halen, want we rijden net iets harder dat had die vrachtwagen, nee. want die je ook in één lijn uh, naar, uh, naar Monza toe. Ja, dus, uh, inderdaad, heel snel afbreken en dan uh, meteen weer door. Ja, en dan is het voor ons uh, rust en dan doen wij uh, met de camper dit jaar uh, niks meer wat Formule 1 betreft, dan gaan we alleen nog uh, uh, naar Qatar. Of, ik ga naar Qatar nog aan het einde van het seizoen. En Ingrid uh, komt ook naar Abu Dhabi. Die doen we dan, want het is back-to-back. -back. En uh, die geeft niks om die zandbak gezegd zandbak. En ik snap het ook wel een beetje. Ja. Maar Abu Dhabi is toch wel een speciaal. Dus daar komt ze wel naartoe. Oh ah, ja, dat is wel leuk. Ja, ja. ja Helemaal goed, Bas. Als uh, mensen jou willen volgen, want je bent uh, Nou ja, je bent net al nog wel een paar dagen op Stanford En uh, ja, ja, hoe kunnen ze jou volgen? En, en hier weten ze dat jij live gaat. Of ga je zomaar... Uh, Ineens als er wat te, te, te cynisch uh, live, of uh, nou, hoe werkt we, dat? Is, ja, wij kijken een beetje waar wij denken wat leuk is. Bijvoorbeeld de donderdag gaan we zeker live, want dan komen er ook veel coureurs naar het circuit toe, verwachten wij. Ja. En uh, maandag verwachten wij een vrachtwagen, dus dinsdag en woensdag weet ik het nog niet. Maar het is net een beetje zoals het uitkomt. en Ze uh, dus kunnen ons volgen op, uh, op YouTube-kanaal en dat is gewoon mijn naam, Bas van Bodegraven. En op, uh, op Facebook uh, hebben wij een KOMAX max -Swing -club. en dat is een groep en een pagina, kan allebei. Zeker weten. Nou ja, ook begin van de spandoeken hier in uh, Zandvoort. Want uh, ja, de hele Halterstraat hing uh, de vorige keer uh, vol met, <laughs> met uh, de KOMAX doeken. Dat was ja, wel mooi. Leuk, man. Ja. ja, dat vinden wij ook geweldig. Ja. Ja. Dus, nou, dankjewel Bas uh, voor Heel je tijd. Heel erg bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Hartstikke leuk. Graag gedaan. En, uh, leuk weer even contact gehad hebben. Ja, we gaan elkaar zeker nog wel uh, spreken. Misschien in het weekend nog wel eventjes. Kijken Helemaal wel even, goed. toch? Is goed. Oh, goed okay. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. you're going crazy. It's time to get out. Step out into the street. We're all bridge and starting under the All street right. lights the scene is being set a night Bas van Bodegraven van Komacht. Ja, die is de hele week al op Zandvoort en aan het filmen voor de ingang. En houdt uh, alles voor ons in de gaten. Kan je volgen via Bas van Bodegraven gewoon even intikken. En dan uh, vind je het vanzelf en dan uh, kan je de livestreams uh, hier volgen in Zandvoort. En uh, rondom uh, de race, we hadden het net over de race, maar rondom de race uh, zijn er ook heel veel uh, evenementen in Zandvoort. En daarover heeft Thomas na deze meer nieuws. Telefoon, Thomas. Telefoon, telefoon, telefoon. telefoon, ja. telefoon. Ik denk dat je dit... deze nou eens ringtone? Ik, Zei ik je denk dat, dat nou? dit van menig mensen wel de ringtone is geweest. Ja, toch? echt waar? Ik denk het wel. Oh, nou, het is een hele oude plaat een uh, disco-klassieker. Beetje uit uh, Jaap Koper-tijd, uh, zeg maar. Lipsync en uh, de. Dat is je wel heel oud. <laughs> Jaap Koper. Uh, f... ja. Oh, Funky Town. <laughs> Heb je die gehoord, hè, Jaap? Oké, okay, nou, het, uh, de, de side events van het uh, circuit. Wat hebben we allemaal in petto de komende dagen? Ja, nou ja, 9 augustus is natuurlijk het Racefestival begonnen rondom de Formule 1. Dus ja, er zijn uh, verschillende dingen die plaatsvinden in het volprogramma van het Formule 1, wat de gemeente georganiseert. Nou ja, uh, ik kan het wel allemaal uh, gaan opnoemen. Uh, maar er van, wordt van alles gedaan. Uh, er staat een kleine kermis, er is een reuzenrad, uh, noem maar op. Er worden acties online gedaan, er worden giveaways gedaan, prijsvragen, noem maar op. Uh, nou dat is allemaal na te lezen op zandvoortracefestival.nl. Ja, en dan natuurlijk Rob. Ja, ik weet niet of je er wat van gemerkt hebt. Maar nee. ja, toch wel een beetje. Volgende week is er uh, iets in Zandvoort. Oh? Een van de uh, mensen die rondjes gaan rijden op een baan. Ja, oh die bedoel je. Ja. Ja. Ja. En uh, die met fiets komen naar, te, naar Zandvoort. Ja, op de racefiets. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, er de, gebeurt, zeg maar, er zijn geen uh, andere evenementen behalve de Formule 1. En, ja, en er gebeurt natuurlijk genoeg met betrekking tot de Formule 1. Nou, ja, en alles dat uh, is na te lezen op zandvoortracefestival.nl. Er worden feesten georganiseerd, uh, prijsvragen online. Uh, noem maar op. Zeker. Nou ja, dat gaan we allemaal beleven. En uh, volgende week dinsdag dus uh, de Red Bull auto ja, op de boulevardenvousje. Ja, dat is een van Vanaf twee uur kan je gewoon uh, foto's met de, met de auto gaan maken. Gaan ga je kijken, dan, uh, Ik ga zeker kijken. Ik doe het iedere keer als hij er uh, staat. En, Alleen uh, die glazen kasten vond ik iets minder interessant. Ja, maar nu is je gewoon weer, weer helemaal los. Ja, en ik had natuurlijk, uh, ik had jou, volgens mij was het gisteren, had ik je geappt. Een paar foto's, de loopbrug, de eerste ja. loopbrug oh, is ja. weer... Uh, ja, ja. En we krijgen het niet meer over uh, de weg. Nee, klopt. Daar nee, hebben ik ze, raam me samen wel af wat er met die slagbomen is? Daar gaat. hebben ze nu slagbomen. Ja. ja. ja maar maar het zijn eigenlijk draaibomen? He? Ja, hoe dat. Uh, draaibomen? Draaibomen. Ja, oh ja, draaibomen Nee, klopt. Maar zijn ze nou elektrisch of moet je gewoon met tien man. Uh, ik zo denk zo met 10 man uh, duwen. Oké, daar hebben we zult zien. En wat ze ermee gaan doen? Geen idee, ik heb ook geen idee. Laat het ons uh, even weten. We zijn wel heel benieuwd. Uh... Nou ja, wat ik wel zag is dat er, er staan borden... dat de burgemeester van Alvestraat wordt afgesloten. Oh ja. Dus wellicht dat ze daar die uh, sl slagbomen, draaibomen... Hoe het <laughs> over het was over de weg heen gaan doen om het af te sluiten. Dus zodat de menigte vanuit het station gewoon zoals altijd... Uh, uh, over de weg kan lopen. Ja, dan hoeft er uh, verder geen verkeersregelaar meer te staan of zo. Ja, waarschijnlijk wel bij de slagboom. Maar verder, dan regelt het zich automatisch. Want normaal gaat het natuurlijk met de loopbrug. Ja. En nu gaat het gewoon dicht, denk oh, ik. Oh ja, ja, ja, dat sneller gaat. Ja. Nou ja, helemaal goed. Ik ben dus benieuwd. Ik dus heel, weet veel, het uh, heel veel evenementen. En uh, ja, het leukste vind ik altijd, uh, al die fietsen. En die uh, worden ja, dan mooi, uh, voor de deur uh, neergezet. Uh. Is dat nu ook weer trouwens? Al die uh, fietsen met die, met die fietsenstallingnamen en zo, zoals Baku. En, uh. Ja, nou ja, ik heb ze nog niet gezien. Ik heb die borden ook nog niet gezien. Nee, maar het raar is uh, de hekken, althans de eerste hekken. zijn op de verleden uh, rondom. Wat ja, de ze berken. Dan, uh, wat ze dan nog uh, groen noemen, <laughs> wat beschermd moet worden. Ja. Uh, dat onkruid, uh, ja. zeg maar. Daar hebben ze hekken <laughs> omheen gezet. Ja. Dus dat betekent wel dat er uh, iets uh, ja, aan er moet zal gaan komen. Iets gaan komen ja. Ja. Ja, want ze zijn nu ook bij het monument Hekken aan het Nou ja, goed. Ja, Daar hebben uh, ze ook Hekken. Ja. Ik uh, ben benieuwd, ik laat me verrassen. Zeker, nou oh, op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe.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 nog één weekje te gaan en dan is het zover for a lifetime you play in my mijn i'm the lucky one to have you by my side love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 Deze dame had het over een heel ander weer dan uh, wat het uh, tegenwoordig is. Hè? Op dit moment uh, zeg maar hier uh, in Zandvoort. We gingen even aan de drank, uh, Thomas, met uh, cognac. Cognac. cognac. Cognac. Cognac, zo heet het. Uh, inderdaad, uh, deze zangeres dan. Dat uh, beentje, om het zo maar te noemen. En dan bar de tunak. Ja, de kinderdisco komt er ook weer aan trouwens. Je had net uh, de evenementagenda. Kinderdisco. De kinderdisco in de blauwe tram is altijd uh, heel spectaculair. Wanneer is die dan? Zo vlak voor uh, de Formule 1 race, 22 augustus. Oh, nou dat heb ik dan even gemist. 22 augustus van uh, 1 tot uh, 5, 3 uur. En uh, DJ Lady Mix uh, die gaat daar uh, dan uh, draaien. Oh, er is een springkussen en er is uh, uiteraard wat te drinken voor uh, de kinderen. En uh, gratis entree, dus uh, kom langs. En uh, Dance to the Max, zoals het hier uh, zo mooi staat. Dance to the Max. Dance to the Max. Oké. Okay. To the ja. Max Versteppen. Max Versteppen. Ah. Oh. Ja. <laughs> de, ik heb je hem, hem door? Ja, okay. ik heb hem door. Helemaal goed. Nou ja, als we het over kinderen hebben, hebben we het over taxi. En daar wil je het ook over hebben. Ik, die snap ik niet helemaal, op. Nou, kinderen zitten toch altijd graag aan de taxi. Dat drank je. Oh, nou. <laughs> ja, die ken ik. Oké, okay. okay, nou goed. Maar dit gaat over een andere taxi. Oh, okay. Nee, want uh, we gaan natuurlijk een proef doen met de taxis dit jaar. Uh, tijdens het Formule 1 weekend. Tijdens het raceweekend uh, mogen in de avonden en nachten... een klein aantal taxis uh, per keer het dorp in... om klanten op te halen bij het racefestival. Ja, Dit doet de gemeente om te kijken of het zorgt voor een betere service... voor de bezoekers in het dorp. In totaal hebben ongeveer 75 taxis uh, zich in juni bij uh, de gemeente gemeld... omdat ze een doorlaatbewijs wilden ontvangen... Ze doen mee aan de proef waarbij ze er doorlaten bewijs gegeven worden aan taxis... om ook tijdens het raceweekend te kunnen werken in het gebied rondom Zandvoort. Nou ja, daarbij gaat het dus in eerste instantie alleen maar om de gebieden Overveen, Bentveld, Aardehout en delen van Haarlem. Maar de uitbreiding is alleen voor taxis die al vanwege de proef een doorlaat bewijs voor het gebied rondom Zandvoort hebben. In het dorp zelf komt er bij de Grote Krocht een taxistandplaats met drie parkeerplaatsen voor taxis... En die mogen alleen door de taxis gebruikt worden tussen 8 uur s avonds en 3 uur s'nachts. In de nachten van 22, 23 en 24 augustus. Dus even kort op donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht. Zodra een passagier instapt bij de taxistandplaats aan de Grote Krocht... en via de doorlaatpost bij de Unicum het dorp uitrijdt... dan mag er weer een nieuwe taxi het dorp in. En dan uh, nou zou je denken, hoe gaat het zich allemaal regelen? Nou, er is dus ook toezicht op op de proef. Bij de taxistandplaats op de Grote Krocht staan coördinatoren, zowel als bij de doorlaatpost bij het nieuw Unicum. En zij zorgen ervoor dat dit goed gaat verlopen en dat er niet meer dan drie taxis tegelijk staan in het dorp. dat er niet mee gesjoemeld wordt. Precies. Zeg maar. ja, ja. Nou ja, een proef, laten we hopen dat het lukt, want ja, ik hoorde dat de, met name de taxichauffeurs uit Haarlem enorm boos waren dat ja. ze, Zandvoort niet in konden, hadden ze jaar verleden jaren, hadden ze daar al een ja, klopt, klacht inderdaad. over ingediend. Ja, en toen zijn ze nog wezen staken. Toen zijn ze wezen staken, klopt ja. ja. En nou ja, de gemeente die heeft ook gelijk uh, gezegd wat een sanctie wordt als ze zich niet aan houden, zeg maar. Want mochten ze zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan krijgt de individuele taxi zeg maar, een waarschuwing. Wordt er dan nog eens iets overschreden, dan is het gelijk voor elke taxi klaar in Zandvoort. Oké, okay. nou dus ik dacht dan, vier uh... lekker banden dan. <laughs> dat niet. Ja, ja dat, dat mag jij doen Rob. Maar... Nee, dat doe ik niet. Oh, dat doe jij niet. Nee. Oké. Okay. Ja, oké, okay, dankjewel voor het bericht ook na te lezen op de app. Dus download hem als je op de hoogte wil blijven van allerlei nieuwtjes hier uit Zandvoort. En over nieuwtjes gesproken, de nieuwe Lost Frequencies en Tom O'Dell is hier. Pretty like the sun I could watch forever while you shine on air I wanna go apart I wanna have fun I wanna be happy you show me how it's done You look so pretty Pretty like the sun I could watch forever while you shine on air. I feel adrenaline Show gonna the master hit Miss Jackson if you nasty Ja, ja, ja, ja, de zus van Marcus Jackson. We hebben het over Janet Jackson. Ook zij was uh, populair in de jaren 80. Uh, wel met deze plaat onder meer, joh, de, de Nasty Boys. We gaan alweer nou op naar het nieuws en uh, weer van vier uh, uur. Daarna onder meer om kwart over 4 de Pit Report hè, met uh, Randall Lawson. Dus uh, lekker blijven luisteren naar de Standpoortse Radio ZFM. Tot zo.